nieuw kabinet geen nieuwe lastenverzwaringen moet opleggen. De ondernemers de bonden af van de forense belasting. De FNV wil verder dat het ontslagrecht intact blijft. Voorzitter Heerts pleit voor een nieuwe sociale agenda voor de komende jaren. En het CNV roept de politiek op de lasten van de economische crisis eerlijker te verdelen. Verkenner Henk Kamp biedt zo meteen het eindverslag aan aan voorzitter Verbeet van de Tweede Kamer. Kamp heeft de afgelopen vijf dagen op verzoek van de Kamer de mogelijkheden voor een nieuw kabinet onderzocht. Inmiddels is duidelijk dat VVD en PvdA, de, de grote winnaars van de verkiezingen, gaan proberen een regering te vormen. VVD-leider Mark Rutte is vol lof over PvdA-leider Diederik Samson. Volgens Rutte is Samsom een man met wie hij zaken kan doen. En Rutte denkt dat dat wederzijds is. Het Centrale Orgaan Opvang Asielzoekers sluit nog eens vier asielzoekerscentra. Het gaat om de centra in Schavendeel, Almelo, Goes en Sint-Anna-Parochie. Daarnaast gaat ook de campus voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het Limburgse Baksem dicht. Eerder had het COA al aangekondigd dat tien opvangcentra sluiten, onder meer in Apeldoorn, Markelo en Vught. In totaal worden zo'n 3000 opvangplaatsen voor asielzoekers opgeheven. Daarmee gaan 135 arbeidsplaatsen verloren. Een 17-jarige jongen uit Nijmegen wordt verdacht van brandstichting in een, huis van, in een huis in de Nijmeegse wijk Hatert. Bij die brand kwam afgelopen mei een baby van 10 maanden om het leven. Volgens de politie was de jongen in de woning op het moment dat de brand uitbrak. Het is niet bekend gemaakt of hij een zoon is van de vrouw die in het pand woonde. Het weer vanavond overwegend droog, maar vannacht aan de kust weer buien. Ook morgen overdag veel buien met af en toe zon. Het wordt morgen ongeveer 15 graden. Dit was Tennoe. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op TA1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Knoop Hoeverlaak en 1 Brugge, 4 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor Knoopert Velsen, 3. A13 daarna A1 richting Rotterdam voor Afrika en Rode Reis, 5. Verknop het Trijponderplein, 3 kilometer. a 15 van Europoort naar Rotterdam, voor Knoopert Vaanplein het Vaamplein, 3. TA15 van Rotterdam naar Gorkum, voor Papendrecht, 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt de Bresseplein 4 kilometer. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3. A27 Utrecht-Almere voor Beeldhoven 4 kilometer. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweert 6 kilometer na een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. A28 Utrecht-Amersfoort voor Afrika en Dolder 5 en voor Leusden 4. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt de 10 kilometer ta ta ta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 En in het daagste, het eindeloos dromen. Nee, dit om om te slaten. want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdomen en de kansen zien. Niet gebonden aan de grenzen, leeft mijn leven leef volledige anarchie. Nou, zien alles kan zo vanaf en de één schaal. Dus zonder liever te maar iets teken is anders net de maan. We zien mezelf niet zo gauw, niks doen en through the Ik ben De zon breekt door sterren uit de lucht, dat is ons decor van vermogen, dat we nog steeds voort of een paar keer worden Lig wakker in mijn bed, yeah. Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten, de zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds gesloten, de ik denk dat als ze slaap, ben ik even Is het 3 en, 3 en 5? De grootste hits van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel of lief. In de Euro Breakdown op CFL. 6.9. Zie Zfn. Zfn. in the salty air.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 Koelende handen op mijn voet en kijk me even onderzoeken aan. Zelf me bij het drinken van wat water. Afsus er blijft reven bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster Haal ik de morgen Nachtzuster Doe iets aan de Ik lig hier te beven en te zwijten Visie in de koets en kippenvel dan zeg maar blijf ik wel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 Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik Nachtzuster, waar oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen. Nachtzuster, oh. Nachtzuster. Oh. Nachtzuster. Hey, wow. Nachtzuster. Nachtzuster. Oh. Het woo, Nachtzusters, Trick- So don't put Inside that shop I'ma make, make, make, make you work Make you work They just fall off they can come from. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Jobbo met het NOS journaal. pvd minister Kamp en oud PvdA-minister Wouter Bos worden informateur.